Tis van Kesteren met het NOS Journaal. Prinses Amalia heeft in Vlissingen het marineschip Den Helder gedoopt. Het was de eerste officiële handeling die de prinses alleen heeft gericht. De 21-jarige Amalia liep de afgelopen jaren tijdens de officiële gelegenheden mee met haar ouders. Het combat support ship dat ze doopte is gebouwd door damen... en moet de Nederlandse vloot en die van bondgenoten op zee gaan bevoorraden. Het schip is het eerste van een reeks marineschepen die de komende jaren wordt gebouwd. Hamas heeft nog eens drie gijzelaars overgedragen aan het Rode Kruis. Daarmee zijn vijf van de zes Israëliërs vrijgelaten waarvoor vandaag afspraken over zijn gemaakt. De zesde gijzelaar wordt volgens Hamas later vandaag aan hulpverleners overgedragen. Zodra dat is gebeurd laat Israël 602 Palestijnse gevangenen vrij. Komende donderdag is de laatste ruil gepland. Dan zouden lichamen van overleden gijzelaars worden overgedragen.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 Turn me on But Something about the clouds and her mix She really wasn't too bright But I have to tell when she kissed me She knew how to get a kiss She was oh, a mask for he The great. kind you find in a second hand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 Baby, I'm the most But a girl is fine as she was Zandvoort, een hele goede middag. Het is uh, even na twee uur The Prince. en de Prins. En die lekkere single uit de jaren 80, de Raspberry Beret. Het is uh, even na twee uur tijd, dus voor Zandvoort op zaterdag. En hij zit sinds een hele tijd uh, weer <laughs> tegenover mij. lang geleden, hoor? Joh! Weet je nog goed werkt? Uh, nou, ik moet wel even inkomen. Ja, ja, nee, geeft helemaal niks. Goedemiddag, Thomas de Goedemiddag, Rob Harms. Joh, fijn dat je er weer bij bent. Ja, hartstikke leuk. is morgen alweer uh, actief uh, trouwens ja, he, met fluiten. Klopt. klopt. Wat klopt. heb je gedaan? Wat voor wedstrijd? Uh, het was een uh, trippeltred Haarlem tegen BV Hoofdorp. Een oud-eredivisieteam uh, uh, van uh, meiden onder 16. Die weer terug in de competitie komen. Nou ja, die moeten even een meting doen met uh, hoe ze de in de wedstrijd staan, zeg maar. En... en uh, ja, goed. Mooi. Zeker goed. Die zijn klaar voor de eredivisie. En waren ze ook uh, aardig uh, voor je? N nou.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 Gezellig. De muziek van Cindy Loper en Girls Just Wanna Have Fun. Nou, een nieuwe plaat. Ja, Lisa heeft de plaat uitgebracht samen met onder meer Doja Cats. Hier is de single Born Again. If you I'm a man like, mm, -hmm. City, One ex in a cousin just see, cause I'm done. yeah, okay. never, ever, going back Down, down, rude boy, got your foot up on my dash. Got all the seats to my business, moving a little bit of A little bit how could you do that? A little bit of talk about your ex. A little bit of look at what you had. But couldn't not hold, and that's on you, baby. Too bad. I'm about to make it hurt as I from Ice cold, how I leave you alone, but please tell your mother I'ma miss her. So, I'm To leave you, but I won't be a fool. Not to ask, do your earth and gospel to you now? Earth keeping strong, choosing to carry. You're not the one, too many lies will be gone. So sad, your pop bags on my shop is free. Stay mad when I show them all the long receipts. They laugh that you crash out like a comedy. I can't be a sugar mom, get a job for me, sir. <sighs> Well let go Let me live happily forever after more I hope you learned something from a little fiasco You played the game smart Let little me pass go Cause If you tried just a little more time, So world to make you a believer Would it show you The I'm getting rid of him, I'm only gonna make you need religion at the minimum And I'ma do it diligent, I'm looking for a synonym I'm trying to find my words to tell him, I ain't even feeling it Don't let never be deficient in I see you go wake up and then take me like a vitamin. I learn the hard way to let go now and save my soul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 Wat vind jij van de plannen die ze tot nu toe hebben staan? Ja, mooi. Maar ik, ik moet zich nog uitpakken. Maar ja. het ziet er natuurlijk mooi uit. Het, maar, zi het ziet ja. er heel mooi uit. Tenminste vind ik. Ja, al die bampjes eromheen ja, en dergelijke. Is, ja, ja. Die gaan waarschijnlijk helemaal niks doen. Of ik weet het wel ja. zeker op de boulevard. Dat gaat niet er komt, lukken. Er komt wel weer reuring. Ja, dat zeker. Dat is dus dus, wel uh, leuk. Best mooi. En uh, het casino kunnen ze ook uh, meteen uh, erbij bouwen. En uh, we kunnen weer zwemmen op. Ook dat? Ja, er komt een zwembad. Ja, dat is wel leuk. <laughs>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 zij lacht naar mij Ik lach naar haar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 En even voor dat weerrecord van gisteren, 18,8 graden in Eindhoven, nog nooit zo warm geweest op 21 februari. Draaien we deze van Peter de koning en het is altijd lente. En was het maar zo gebleven, want als ik naar buiten kijk, dan ja, nou buiten de temperatuur is het verder niet echt ah, lekker weer vandaag. is echt prima weer om radio te maken. Ja, ja, zeker. Daar zijn we blij mee. Dus. Uh,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 En misschien anderen die ik ook even vergeten ben. We kunnen misschien straks nog wel even daar aanleggen. Ik heb ik straks nog inderdaad besteden. nog wel wat over te vertellen, Rob. Ah, Oké, okay, dan ben ik heel erg benieuwd. Dat was het weer, zie je en, en ook het weer, dat uh, lees je na op de ZFM app. Gratis uh, te downloaden in de Play Store. En blijft op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort.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 je t'ai pas insulté je suis poli, courtois Et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi We waren autre chose à faire We waren vu hier J'étais formidable Oh formidable. waren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 Romein, uh, hoorde je hier op de Zandvoortse Radio met uh, Formidable. Ja, heb jij wel eens uh, geplocht, uh, Thomas? Gewat? Geplocht? Nee. nee nou, dat, uh, wat is dat? Rob? Dat betekent eigenlijk uh, ja, dat je tijdens het wandelen ook papier uh, opraapt en andere dingen die op de oh. grond liggen. En uh, ja, daar is Paul W. is daarin gespecialiseerd. is zelfs professional geworden. Kijk, in uh, diverse kostuumsruimte uh, uh, zorgt hij dat uh, de boel uh, weer uh, netjes aan kant komt.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 Ja klopt, But ja dus plug-in plug uh, plug is eigenlijk tijd en tijdens hardlopen en ik heb al uh, 14 jaar gedaan en nu ben ik een professional, dit is eigenlijk mijn uh, baan. Je beroep? Ja, ja, precies. Ja, ik probeer om een beetje koe te verdienen en uh, <laughs> uh, mensen te inspireren om niet troep te laten, laten vallen vanuit ja, de hand of, of iets oppakken. Hoe ben je er eigenlijk mee begonnen? Uh, ben je met het wandelen begonnen en je denkt van joh, daar ligt troepen, ik ga het opruimen? Ja, ik was eigenlijk aan het hardlopen naar de trainstation en ik keek in de struik en ik zag al de troepen liggen. Ja, de troepen, die iedereen ziet elke dag: uh, blikjes, flessen, plastic verpakking, fast food, packaging, dat soort dingen. Of en ik dacht nou, als ik. It niet pak, dan die dan. Dus ik heb wel een paar stukjes in mijn hand uh, gepakt. Nou, de trainstation en voor dat uh, in de pullerpokken wel gedaan, heb ik wel een tweet gemaakt. Dus daarom was wel op uh, 29 september 2011 was de eerste keer ik heb wel dit gedaan. Oh, dan heb je volgend jaar je 15-jarig jubileum. Dat is ook wel mooi.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 Ja, precies. In, in mei, de hele maand mei, doe ik wel een marathon elke dag in de Banaanpak. En ik ga door de hele Nederland. Dus ik ga naar elke provincie in Nederland. Dus ik begin in Haarlem. Ik ga direct naar Zandvoort, naar het museum. En dan uh, doorgaan uh, naar ja, Den Haag, uh, Maastricht. En boven naar Groningen. En terug naar Haarlem op die 31ste mei. Ja, ja. Een, het gaat over 1300 kilometer. Dat is nogal wat.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 Ja, yeah, ik ken wel. En ook uh, bij het Sandpoolse Museum. Ik zit nu uh, een van die kunstenaars daar. Ik heb wel verschillende pakken om mensen te zien. En dan morgen heb ik wel een activiteit bij het Museum. Je kan wel aanmelden daar in de website. En dan kan wel een uh, kleine stukje wandeling. Het uh, is super leuk met de gezin En dan uh, met een uurtje ben ik basic om alles schoon te maken. Ik ben in de banaanpak met disco-music erbij. Maak ik wel een uh, sort of stage van. En dan we kan wel een beetje kunst uh, ook zelf maken.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 Yeah, so the the idea is um, uh, um, that it can well um, mental activator, What it do? Mm -hmm. And then it, it do the mental and De methoda, but then we can involve well, uh, furniture of wander through the stud, This uh, and then troop of wrapper, and then all the troop that will dan uh, we komen wel een beetje kunstmaker, zoals sort of, sort de of eind van de van de wandeling, en dan we zien keizers wel of de de troepen komen we wel in de vorm van misschien een nieuw park in plaats van een bananenpark misschien is het een capri son park of zo. Dus ja, we komen wel een beetje kunstmaker, dan we komen wel de rondleiding do door door de museum en later later al de mooie um, kunstwerk, van al de verschillende.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 Ja, je hebt wel verschillende mensen net als ik. En daar zijn, um, oh, uh, moet yeah, wel de government veranderen. Of moet wel bedrijven veranderen. Maar voor mij is het wel meer over de positieve oh. actie die mensen kunnen doen. Dus je hoeft alleen een sort of beetje bukken en niet te oprapen. En je hebt een verschil gemaakt. Dus zo simpel is het. En ik hoop door mensen te leren: dat kan wel beginnen met een kleine actie. Mm -hmm. als uh, je uitstapt.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 Uh, gisteren heb ik wel een, een nieuwe stoel gevonden. Een, een nieuwe stoel? stoel. Ja, wel, ja. Yeah, yeah. Maar ja, um, yeah, so, yeah, het maakt wel iets, iets, iets geks van uh, om sort of aandacht te geven. Kijk eens, we kunnen wel beter doen. Wat is het, uh, het, het gekste wat je gevonden hebt? Oh, oh, oh. oh, nou, de, de gekste, ik heb al twee keer, niet alleen één keer, maar twee keer, ik heb al een echte um, football um, goal gevonden, doel, um, <laughs> van, van de sixth side. Dus uh, ik heb al dat gevonden, ik heb al ja, alles en wat. Dus voor de beste was. Uh, it was on a lane on the highloper by Elswald in Harlem and they stuck it to in the Strauke. They came there in, and the the the it was a security box, so sort a kistje there. It was open no. broke. It was all that iemand like as well eat and then in the Strauke. And the and and I kept all the doors open, and I kept all the doors open, and open, and I kept all the doors open, and I kept all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 Ja, precies. En we maken het echt, superleuk it's, it's, it's, uh, echt een super leuk dag. Het is echt een mooi um, dagje voor een gezin om leer te zijn. Je ziet over hoe geweldig de kinderen het, het, het leuk vinden. Dus het is een echt mooie activiteit. dat uh, Iedereen is er vrolijk van. Oh, klopt dat dat je 9 maart nog een keer gaat?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 Ja, het was echt op strand. Het was wel echt een pittig parkour, dus uh, <laughs> ja, dus uh, je ziet dat wel, er is dus ook met de jurk, dat is uh, dus met 600 blikjes erop, dus er uh, ja, ja. is wel veel te zien in het museum. Dus ik uh, kan wel uitleggen, als mensen uh, sort of die activiteiten mogen, dan, uh, dan kan ik ook uh, sort of iets verder vertellen over dat en waarom. Ja, ja. Nou, de circuit komt eraan. Yeah, and I've been there well. Met the, for the men's team, I've seen in Sonfort. I think, have the, the Dutch grown plug that, what I kept all back down to 18 days. Voor de Grand Prix vorig jaar in de Careers pak yep. met Helm de Rock Ik heb daar wel zoveel loke mensen in Zandvoort uh, <coughs> gesproken. En ik kan wel die circuit mm. doen in knocking the Park. Dus ja, ik blijf doorgaan. Ik vind Zandvoort zo loke plek. En yeah, ja, net als die. De the verhaal daar was eigenlijk om het schoon te maken voor de Grand Prix. Maar eigenlijk was het een verhaal over de community, over de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 Ja, klopt, maar het it's, is Way met mijn achternaam, zo so is W-A-I-C-E. So ah, ja, ja. Ja, zo is het Way of Life, a Way of Life met een E-Z-Tussen. Ja, de, de <laughs> w w en dan is het W-A-Grieks-I-E -e of Life.punt. Ja.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 en ik zeg, zwerfafval is iets. Het is een materiaal. Het is wel. Uh, yeah, vroeger was het wel iets. Nu noemen ze wel zwerfafval. Maar het is een materiaal. Vroeger had het de lever. En we geven een kans om een ander lever te geven. Ja, je kan er wat mee doen. Ja, precies. Oké, okay, Paul, dan wens ik je morgen en 9 maart. En alvast in, uh, in uh, mei ook al heel veel plezier. Dankjewel. En uh, <laughs> doe je best, zou ik zeggen, morgen. Oh, zeker. Zeker. Kijk eens aan voor de banaan. Hey, ja. En uh, met de disco muziek <laughs> Oké. Okay. Nou, dat uh, gaat uh, gezellig worden morgen met de bananenpak, uh, Thomas. <laughs> ja, echt ja, uh. klaar. Ja, ja. En uh, weet je wat het leuk is natuurlijk? Nou. Tegenwoordig zit er ook uh, statiegeld uh, op uh, blikjes uh, natuurlijk. En die worden vaak uh, weggedonderd. Dus... Ja. Uh,